Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Dankzij de kabinetsmaatregelen tegen armoede gaan mensen met een laag inkomen er volgend jaar op vooruit, dat verwacht het Centraal Planbureau. Het was vandaag een prinsjesdag light en dat betekent dat er weinig grote plannen zijn bekendgemaakt, omdat het kabinet nog demissionair is. Maar wel wordt er geld uitgetrokken om dus armoede de kop in te drukken, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Ja, uh, want dat willen alle partijen, dan is er nog wel wat te regelen. Maar ook daar zitten duidelijk grenzen aan, want de tijd dat er overal geld voor is, die is duidelijk voorbij. Dat wordt echt wel een grote uitdaging voor een volgend kabinet. 2 miljard euro wordt er in totaal uitgetrokken om armoede tegen te gaan... Slecht nieuws is er voor de hogere inkomens, want zij gaan meer belasting betalen. Het meisje van drie dat gisteren overleed bij een kinderdagverblijf in Empel, bij Den Bosch, blijkt te zijn gestikt door een lint dat ze om haar nek had hangen. De politie gaat uit van een ongeluk, schrijft Omroep Brabant. Het meisje werd gistermiddag gevonden op de speelplaats en was niet meer aanspreekbaar. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix... gaan er volgend jaar in salaris weer flink op vooruit. Uit de Prinsesdagstukken blijkt dat ze er in totaal ongeveer 600.000 euro bij krijgen... aan salaris en onkostenvergoeding. Volgens de Rijksvoordigingsdienst klopt het gewoon volgens de overheid CAO. Het koningshuis kost daardoor volgend jaar 11% meer. En buurtbewoners van een kinderboerderij in Rozenburg, net onder Rotterdam, hoorden gisteravond urenlang dit. Ja. Het gebeurde nadat het kalf was weggehaald bij de moeder. Dat deden ze uit voorzorg, omdat het, als het kalf groter wordt... hij steeds meer voedingsstoffen nodig heeft en de moeder daardoor te zwak wordt. En normaal went de koe vrij snel bij het weghalen van een kalf. Maar deze koe in Rozenburg was er dus urenlang verdrietig van. En ze konden niks anders doen dan het kalf weer terug bij mama te zetten. En ze kijken nu naar een andere oplossing. Heb je nog het weer voor je? Vooral in het noorden nu nog regen. Later vanavond en vannacht is het overal droog. Morgen is het soms bewolkt, maar ook laat de zon zich zien. Dan waait het opnieuw flink en wordt het een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files te melden. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM.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 Een compositie van Michael Noura zelf, Two Brothers in Law. <middling> I'm gonna make you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 Heeft, Hans Herbert heeft lange tijd in Zandvoort gewoond. En is altijd uh, trombonist geweest. Heeft diverse orkesten geleid. En Hans is overleden afgelopen maand. En uh, hij leidde onder meer de Stable Roof Jazzment. Powerhouse Six speelde lang, zoals ik zei, in de Midstown Jazzband En uh, was een verdienstelijk trombonist. Heeft vele tournees gemaakt. Vele mensen in zijn orkesten gehad. En...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 Imagination. nog naar één land naar Polen en daar heb ik op de draaitafel liggen Wroblecki en Karilewicz ensemble There will be there will never be another you never <middels>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 En die Dutch band van toen, die speelde, toe. die speelde voor die radio. En de bezetting toen, en zometeen op de, op de cd... is Oscar Klein op de trompet. Onze good old eigen dikke kaart op de trombone. Peter Schilbrood op de sax. Arie Lichthart op de gitaar. Bob van op het bas en Louis de Lucenet op het slagwerk. Little Girl, een fantastisch mooie cd.